Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het duurt nog wel even voordat de A1 tussen Apeldoorn en Deventer weer open kan. Gisteren werd die snelweg geblokkeerd door boze boeren liggen hopen, puin, mest en zelfs asbest. Ziet verslaggever Mark Hamer. Ik sta hier bij een grote vrachtwagen met een grijper die, nou, ik duidelijk ruik mest aan het weg scheppen is. Ik zie hier ook in de middenberen nog wat autobanden liggen. Het verkeer dat je langs hoort razen, Ja, dat is het verkeer in de richting van Deventer. Vanaf de andere kant, dus vanaf Deventer, wordt het verkeer hier de weg afgeleid. Nou, je ziet een lange file. Want ze moeten hier dan een stukje eigenlijk door. De, buitenwijken van Apeldoorn, om het zo maar even te zeggen. Gisteren lukte het niet om de puinhopen op te ruimen... want bedrijven die eraan wilden beginnen... zouden bedreigingen binnen hebben gekregen. De Rijkswaterstaat denkt dat het opruimen nog de hele ochtend zal duren. En hartelijk Earth Overshoot Day allemaal. Vandaag is de dag dat we alle grondstoffen hebben opgebruikt... die de aarde kan aanmaken in een jaar. En dat betekent dus dat we de rest van het jaar interen op de reserves... Onderzoekers hebben uitgerekend dat we 1,75 aarde verbruiken, maar dat is wel een gemiddelde. In ons land gebruiken we de grondstoffen van 3,6 keer onze planeet. En het bedrijf Achtboek en Insta heeft voor het eerst minder omzet gemaakt. Dat komt door een paar dingen. Weinig bedrijven kopen advertenties in omdat ze het nu te duur vinden... En MEDA is ook druk bezig met een virtual reality project dat heel veel geld kost. En er is ook steeds meer concurrentie, vooral van TikTok. En de EK-finale van zondag gaat tussen Engeland en Duitsland. Die vrouwen wonnen gisteravond met 2-1. Oh, er komt bal! Ik het niet, ik wist niet, ik Alexandra Pop, wat is er hier los? 76e minuut, ik werd verrukt. De speelsters zien de finale in het Wembley-stadion helemaal zitten. Ja, luidse! Yeah! Ja, we Wembley! Dit is ook Clara. Finale! Luidse, zondag, uitschijten! Ja, zondag, zondag dus. Om zes uur kun je die finale zien. En het weer nog een droge dag met wel wat bewolking. Het wordt maximaal 20 graden in het noorden... en in het zuiden kunnen ze de 25 graden aantikken. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de A7 Hoorn den Oever in beide richtingen dicht tussen Abbekerk en Middenmeer. Als het goed is gaat de weg rond 8 uur weer open. Tot die tijd is het omrijden richting Den Oever via de N307 en de N240. Richting Hoorn kan dat via de, N241 en de pardon, via N242 en dan de N241. Elders rijdt het verkeer prima door. Er wordt amper vertraging gemeld. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort en zomer Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 Look in a From girl. I'm oh, can't I...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 This how we do it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 Don't you are zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. Como puede ser verdad. Last night I dreamt of San Pedro. Disappear. Say whatever you want to hear, just say 9. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de A1 bij Voorst in Gelderland is een bedrijf bezig met opruimen van asbest... dat er gisteren werd gedumpt. Het gaat waarschijnlijk nog uren duren. Ook vannacht is op een aantal snelwegen afval gedumpt. Van de apothekersassistenten heeft bijna drie kwart dagelijks gefrustreerde mensen aan de balie. En bijna de helft heeft wekelijks te maken met verbale en fysieke agressie. Dat blijkt uit een peiling van apothekersorganisatie KNP. In een half jaar tijd is de Nederlandse bevolking met bijna 120.000 mensen gegroeid, meldt het CBS. Die groei komt met name door immigratie. En het weer, zon maar ook sluierwolken, het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden.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 And, touching, and all I wanna hear is you to say you love me If all of these nights been leading to something Cause all I wanna hear is you to say you love me Benton. Ik zou van Vella Ook wij op barras in trein Ik zie een express in Ook ik een splash van Rina Die regen op mijn ambarella dus is ze de shoes Ja dan ik kien ook Isabella Vella, Vella We kenne van Vella Ik had die regen Druk als hier op mijn ambarella Bella, Bella Op mijn ambarella Ik had die regen Druk als hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Barrela ella, com menos barrela ella, com menos barrela ella, com menos barrela ella, com menos barrela ella, com menos ella.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 Fella, fella, wat een fofella. Ik had Bella, bella, Ik had die een op Op mijn ombarella, op mijn op mijn ombarella, op mijn ombarella, op mijn ela, op op mijn Kom me niet daar zo mogen, weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je, je probleem met mij, me, van of die steden, dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ze kom in je room ik Zie me met je ik kiet je Hier in mijn room, en ze lijken mijn chance. ik kan niet stappen, we kennen de slag, ze kennen van fella. We can't have a in training, rain, we can't splash in my belly We can't splash for rain, on my number one see the shoes, Sarah, and I can't go to the beach Oh, Fella, Fella, we can't go to Fella I got a bar in the rain, drop a zero, and I'll Bella, Bella, I'll be right I got a bar in the rain, drop a zero, and I'll be right Ella, I'll be la